9 uur. Freddy van met het NOS-journaal. De man uit Afghanistan die vrijdag op station Amsterdam Centraal... twee mensen neerstak, was niet bekend bij de autoriteiten in Duitsland. Dat meldt een Duits persbureau. De verdachte, Jawed S., had in Duitsland een verblijfsvergunning. De man van 19 stond niet bekend als islamitisch extremist. Morgen wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris in Amsterdam. De twee Amerikanen die S. neerstak, waren willekeurige slachtoffers... Twee agenten van de federale politie in Duitsland... zijn op non-actief gesteld omdat ze de Hitlergroet zouden hebben gebracht. De mannen van 44 en 45 jaar deden dat in hun vrije tijd... zittend op een terras in een stad in Beieren. Volgens een ooggetuige waren ze beschonken. De Hitlergroet is bij wet verboden in Duitsland. De agenten zijn gedurende het strafrechtelijk onderzoek geschorst. De voormalige baas van Motorclub No Surrender, Henk Kuipers... is van de gevangenis in Leeuwarden overgeplaatst... naar de extra beveiligde inrichting in Vught, meldt zijn advocaat aan Crimesite. Volgens een raadsman was meldmisdaad anoniem getipt... dat Kuipers zou willen ontsnappen. De advocaat gelooft het niet. Kuipers zit sinds vorig jaar vast op verdenking van onder meer mishandeling... afpersing en diefstal met geweld. Het openbaar ministerie beschouwt No Surrender als een criminele motorclub en wil een landelijk verbod. Ondanks de aanpassingen die president Poetin in de pensioenplannen heeft gedaan... hebben in Rusland opnieuw duizenden mensen tegen die plannen gedemonstreerd. De pensioenleeftijd wordt verhoogd tot 65 jaar voor mannen, voor vrouwen 60. Voor vrouwen zou die leeftijd eerst 63 worden, maar dat heeft Poetin teruggebracht. Desondanks bleek uit een opiniepeiling... dat meer dan 80 procent van de mensen tegen de nieuwe plannen is. Het weer...